9 uur. Door Albegens met het NOS-journaal. Telecom-providers maken zich zorgen over een wetsvoorstel... waarin ze tijdelijk worden verplicht meer data te verzamelen... en deze geanonimiseerd te delen met het RIVM. De providers vragen zich af in hoeverre de gegevens... die 30 dagen moeten worden bewaard, herleidbaar zijn... en mogelijk ook gebruikt kunnen worden door opsporingsdiensten. De gegevens kunnen volgens het RIVM helpen bij de bestrijding van het coronavirus... Als er ergens een uitbraak is van het virus... kan worden nagegaan waar mensen vanuit die plek naartoe zijn gereisd. Handgels die bij ingangen van openbare gebouwen staan... voldoen lang niet altijd aan de normen. Dat blijkt uit een steekproef van het AD. De krant testte 21 gels in verschillende steden... bijvoorbeeld bij kerken en supermarkten. In zeker vijf gels zat niet genoeg alcohol om desinfecterend te zijn. Een van de reinigers bestond zelfs alleen uit water. Volgens brancheorganisatie NVZ zijn veel van de handgels die nu op de markt komen illegaal. Ook waarschuwen deskundigen dat mensen de gels niet goed gebruiken, waardoor ze te weinig uithalen. Voor het eerst in meer dan een maand tijd is in Australië iemand overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het is een man van in de tachtig. Het aantal doden door corona in Australië staat nu op 103. Vandaag kwamen er 20 nieuwe besmettingen bij. Vorige week werden de coronamaatregelen in Australië nog aangescherpt. Er moet een einde komen aan het misbruik van olifanten in de toeristenindustrie van Thailand. Daar worden duizenden olifanten ingezet om vakantiegangers te vermaken. World Animal Protection filmde in het geheim hoe olifanten met geweld worden getemd. Volgens de Dierenrechtenorganisatie wordt de eigen wil van de olifanten er letterlijk uitgeranseld. Toeristen wordt gevraagd geen excursies te boeken of attracties te bezoeken... waar direct contact met wilde dieren mogelijk is.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu. Opstand. my heart about one two times Don't need to question the reason I'm yours. I'm, I'm And the other loser, but just say it's my cause you got no blood. I'm not trying to be your bottom lover Turn me up for them full time I'm yours All yours So what a man gotta do What a man gotta do To be totally away like somebody you? What a man gotta say what a man gotta pray I'm sure. I'm sure So I give a million dollars Just a girl to grab me by the car And not come with us With us I'm not trying to be a part Time never sign me up for them full time I'm yours I'm yours ZANG je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 And it's about to get away Just need you to tell me we're alright, tell me we're okay So